You yeah. Uiteraard dank aan de burgemeester voor die uh, leuke aankondiging uh, zojuist van het uh, tweede uur. 30 jaar uh, CFM, we zijn al 30 jaar de lokale radio voor Zandvoorts. En uh, voor iedereen van Zandvoorts, uh, dus uh, join the club zou ik zeggen. Uh, ja, het tweede uur alweer, wat gaan we daarin uh, om het doen Albert-Jan? Nou natuurlijk de vaste luisteraars uh, die weten dat uh, half vier hebben we de evenementenagenda. Dus houdt u daar ook pen en papier vast bij de hand. Verder zijn er vele evenementen de komende tijd. En verschillende data en tijden. Dus ik zou zeggen, houd de agenda vanaf het begin al bij de hand. Goed, wat gaan we verder doen? We hebben deel 2 van Zandvoort Nieuws in het kort. Want er is nogal wat gebeurd en dat verdient allemaal uw aandacht. We gaan natuurlijk weer terug schakelen naar het, tegen het eind van de eerste helft. En dan hebben we het over voetbal. SV Zandvoort tegen Marken. Tussenstand momenteel 2 tegen 0. Tegen kwart over drie gaan we weer schakelen met Joop van Nes voor het einde van de tweede, eerste helft... voor de stand van zaken. Dus Zandvoorts nieuws en kort verder nog wat korte berichten. En uh, nog een, uh, wellicht een, een documentaire vanaf het strand. Want de strandbouwers zijn ondanks... de uh, hebt ja, prachtig weer trouwens gehad. Hè. Tot nu toe, het is, uh, zon en nog wat. Dus uh, morgen wordt echt wel een beetje onheilspellend, om het zo maar te zeggen. Ja, maar de hele week hè, gaat een beetje slecht worden. Want de... ik hoorde vanmorgen van uh, Erik Bijers... dat uh, deze week de activiteiten, de bouwactiviteiten op het circuit... eigenlijk ook stil liggen voor de aankomende week. Ja, ze lagen ruim een ruime week voor, dus dan uh, zijn ze weer op schema na deze week. Goed, uh, ik zou zeggen, ook voldoende reden om ook het uh, tweede uur te blijven luisteren en kijken. En dat kan weer, want bij de, bij de camps... Webcams doen het weer. Nogmaals... Zie ze jou ook weer dan. Nogmaals dank, oh, Nogmaals dank aan de jongens <laughs> van de technische dienst. Want uh, ja, mijn fans vinden het ook wel leuk om mij te zien natuurlijk. www.zfm-live.nl Dankjewel Albert-Jan. Terug naar 1990. Het jaar uh, waarin het allemaal begon... Uh, voor uh, de eigen lokale radio van Zandvoort. ZFM. Hier is Lisa Stensfield. Althans, ja. Kom samen.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 Thank ja. Het de begintijd van uh, CFM. Deze van uh, Lisa Stenstiel en James. Morgen veel meer van dit soort muziek tussen 2 en 5. Speciale editie van Zandvoort op zondag. We hebben weer een nieuwtje voor je. De allereerste editie van Zandvoort Lightwalk is uitverkocht. De eerste editie van Zandvoort Lightwalk is volledig uitverkocht. Op zaterdag 22 februari staan er 5000 wandelaars bij de KNRM Reddingstation aan de start. Wandelaars konden bij hun inschrijving kiezen voor de afstand van 14, 18 of de Family Walk van 6 kilometer. Het parcours van alle afstanden start vanuit het boothuis van de KNRM Zandvoort en gaat onder andere over het circuit, het strand, het duingebied en het dorp. De finish is uiteraard op het kerkplein. De ondernemers rondom het plein hebben de handen ineengeslagen om er een gezellige finishfeest van te maken, dus dat belooft wat. Maar nogmaals, de allereerste editie van de Zandvoort Lightwalk is al uitverkocht. Dat zijn goede berichten. Zometeen weer meer over het voetbal. Gaan we in het Duitsersveld naar Joveness. Er is weer een plaat uit de hitparades van dit moment. Hier is de nieuwe singer van Shakira. Pero me das bien poco es atención oh, oh. Quieres siempre hacer lo que te da la gana Si lo quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso, mami Me gusta Cuando yo te tengo como yo te atrabo al mundo Desnudar No me de salió tanta mala y tanta riescura Es una excusa no hay duda dices que me quieres pero siento que me We gaan naar uh, Duisenveld, naar Jan Frens. Want is Jij hebt een doelpunt voor ons. Ja, we moeten water op 43 minuten. Zo schoon en zo leuk. Wat een weer <lacht> voetbal is opgelopen. En daar heb ik het over vastgezien. Je hebt zoveel voetbal gevocht, maar dat is waanzinnig. Met zo'n prachtige plaats. In Balsen, waar te baalt de keeper van. Uh, van het uh, voor de derde keer vandaag en de voor ons is, is het 3-0 voor Zandvoet. Ja, Zandvoort verdient het gewoon ook en deze is het met, veel, ja, met, met grote cijfers, laat ik het zo zeggen, ze verdienen want het is helemaal het sterker. En ik denk dat tot nu toe, dus in de eerste helft die praktisch afgelopen is, dat de keeper van Zandvoort kerkman misschien vijf ballen gehad heeft. Daar houdt het echt helemaal mee op. Zandvoort speelt hoofdzakelijk op de helft van Marke en is vele malen sterker. De persoon van Samuel Gertiet, uh, Jesse Daan en Tarsten Fries, die mag je absoluut niet vergeten. Die ja, het is zo belangrijk weet ik middenveld. Hij stelt de aanvallers in staat om uh, naar die, die, die dieper toe te gaan en ja dan zijn eigen doelpunt. Uh, grandioos, echt grandioos. Hij was betrokken bij het tweede, maakte wel de derde. Ja, en nu slaat de vijfde voor rust. En het is, het is ongelooflijk wat hier gebeurt. Uh, ik heb dat uh, echt heel lang niet gezien. Vorige keer dat ik van voor thuis te uh, dat ik erbij was, was het drie keer niks. En de uurt ook verloren. En uh, ja, nu staat ze drie meer voor en helemaal terecht. Dan weet ik wel, Marcus is niet in de hoofdvliegen. Ze staat vrij laag op, uh, op de lijst 11 met de uh, 17 punten, zelfs 23 punten. En, ja, uh, ik zal het winnen. dat Oké, okay, nou in ieder geval een uh, mooie wedstrijd uh, vandaag voor uh, SV Zandvoort. Mag ook wel weer een keertje. Ja, absoluut. Dus, nou we houden het uh, hierbij, uh, Joop. Ja, absoluut. Uh, nogmaals absoluut. Maar we gaan in de tweede helft verder. Ik, ik, ik denk dat het nog uh, wat uh, heel moois gaat zien. Oké, okay, dankjewel voor uh, dit moment. Nou ja, je hoort het van uh, Joop Frenes. We staan uh, op dit moment met uh, 3-0 voor. En we gaan de rust in. Tot zometeen. the fire I breathe, love is a banquet on which we feed. God Dat was de single van uh, Patti Smith en Be The Night. Later nog in een hele andere uitvoering uh, ook uitgebracht. Het volgende bericht. Let even op als jij een uh, fietsvrak bent. Pas op, hè, want uh, je wordt zo uh, opgehaald door de gemeente. Achtergelaten fietsen zijn een grote ergernis voor bewoners. Er blijft te weinig fietsstalling over... om de fietsen die wel worden gebruikt te, daar te plaatsen. Bovendien zijn fietsvrakken op straat een rommelig gezicht. De gemeente ruimt deze maand... ...van dit jaar alle fietswrakken met een geel label op. Een fietswrak is een kapotte fiets. De wielen zijn bijvoorbeeld krom, de banden zijn lek... ...of alleen het fietsframe staat nog in het rek. De wrakken worden niet bewaard, maar direct vernietigd. Wilt u een fietswrak melden? Dan kan dat via telefoonnummer 023-511-4950. Nogmaals, 023-511-4950. Mocht u een fietswrak tegenkomen, meld dat. Wat een mooi woord, hè? Fietswrak. Tot zover dat bericht, dus die gaan verwijderd worden. Nou ja, op naar een mooi Zandvoort, zo vlak voor de Formule 1. En natuurlijk het nieuwe strandseizoen, wat er weer aan gaat komen. Nou, daarover straks veel meer hoor, in deze uitzending van Zandvoort op zaterdag. Dat beloof ik je bij deze. I'm Zandvoort goed zich op dit moment aan het voorbereiden voor de tweede helft. Die zo dadelijk weer gaat beginnen op Duitsjesveld. Na nou, de eerste helft die hebben ze mooi afgerond. Op dit moment staan we voor met 3-0 tegen Marken. Morgen hebben we groot feest bij CMW. We zijn al 30 jaar de lokale radio van Zandvoort en dat gaan wij vieren. Ook met een speciale uitzending morgen tussen 2 en 5 uur. Verfrissend, Rensverleggend.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 You can, you can always see the sun, see the sun. Day. day or night. So when you when call up you call that up shrink, shrink in Beverly, Beverly Hills. Hills, you know the, you one. Know the one. Doctor i think will be alright. Right. Instead of asking the time. het een beetje rustiger met die herrie op de radio. Ongelooflijk, hè? Maar wel een hele lekkere plaats. Deze van uh, Prince. Ook weer zo'n uh, zo uh, klassieker. Dat was Let's Go... Ja, hij gaat nog wel even door, hoor. Let's Go Crazy. Dat allemaal bij Sanford op zaterdag. 30 jaar CFM. En daar zijn we trots op, uiteraard. En dat gaan we morgen lichtjes vieren tussen 2 en 5 uur. Met de speciale uitzending van uh, Sanford op zondag. Dus stem ook morgen af op, op de Zandvoortse radio. En dan hoor je het uh, geluid van Zandvoorts al 30 jaar. En uh, de speciale dingen die we morgen gaan organiseren tijdens dat programma. Dan wacht ik even tot het eind en dan mag jij het evenementen gaan uh, aankondigen. Albert Jan, ja, hij is nog wel even bezig. Oké, daar is ie, de evenementenagenda. Goed, wij gaan morgen lekker weer beginnen met Jazz in Zandvoort. En wel met Jean-Louis van Damme kwartet in het Theater de Krocht. Dat begint morgenmiddag allemaal om half drie. Uh, en dat, de locatie is natuurlijk uh, zoals altijd Theater de Krocht aan de Grote Krocht 41. Meer informatie over dit concert van Jean-Louis van Damme kwartet kunt u terugvinden natuurlijk op hun website www.jazzinzandvoort.nl. Maar ook alle overige data en concerten staan daarop vermeld. En uh, dat duurt allemaal tot half vijf. En dan bent u vanaf vijf uur, vanaf ook hartelijk welkom... in het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein nummertje tien. Met het, de, de jazz, in, jazz in het café. Dat begint om vijf uur morgen. En morgen is de gast het Joop van Tol Jazz Trio. Dus heerlijk naborrelen onder het genot van een hapje en een drankje... in uh, het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein nummer tien. Vanaf vijf uur jazz in het café. Dan eh, Formule 1 en Bewoners van Stamford. Bij deze bent u van harte uitgenodigd. Op 10, dan wel op 11 februari. U kan kiezen bij Club Nautique aan de boulevard Bernard 23. Al hier. En het is een uitnodiging. En als het goed is, heeft iedereen die flyer in de bus gekregen. U wordt uitgenodigd namelijk door de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix organisatie. Om van gedachten te wisselen op, uh, over een aantal dingen. Zoals gezegd, op maandag 10 en dinsdag 11 februari... vertelt de organisatie u alles over het evenement. De verkeersmaatregelen per wijk... en hoe het proces, uh, proces van de doorlaatbewijzen... tijdens de Grand Prix exact werkt. Op beide dagen, dus zowel 10 als op 11 februari... wordt er van om 5 uur, 7 uur en om half 9... een centrale presentatie gegeven. En van 5 tot 6 en van 7 tot half 10 kunt u uw vragen stellen aan de experts bij de diverse informatiestands. Kunt u nou niet aanwezig zijn morgen of maandag of dinsdag... op uh, deze informatieavonden, dan is het geen probleem... want deze informatieavonden zijn de eerste in een reeks... van communicatiemomenten vanuit de Dutch Grand Prix. Alle bewoners ontvangen in april nog een brief... met de allerlaatste informatie voor wat voor hun wijk relevant is. Dus nogmaals, maandag en dinsdag... Dus 10 en 11 februari in Club Nautiek aan de boulevard 23 de Zandvoort. Van, 7, van 5, 7 en half 10 een centrale presentatie op beide dagen. En van 5 tot 6 en van 7 tot half 10 kunt u vragen bij de experts in de diverse informatiestands. Ik denk dat het daar erg druk gaat worden. Dan de volgende uitnodiging. Inwoners van Zandvoort en Bentveld die mee willen praten over de toekomst van de badplaats... zijn van harte welkom op 12 februari. Want namelijk voor Zandvoortse ondernemers en professionals is er op 11 februari een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten worden een omgevingsdialoog georganiseerd... in het kader van een nieuwe omgevingswet die volgend jaar in werking treedt. Dit is de eerste uit een reeks van drie. Na de zomer worden de resultaten in de vorm van een Omgevingsvisie 2040 gepresenteerd... Met 17.000 inwoners en zo'n 5 miljoen bezoekers per jaar... kent Zandvoort namelijk vele uitdagingen voor de toekomst. Bestaande vragen op het gebied van ruimte, economie, samenleving, duurzaamheid en mobiliteit... vereisen nieuwe antwoorden. Dat allemaal op 12 februari voor u en ik. En op 11 februari een bijeenkomst speciaal voor de professionals en voor de Zandvoortse ondernemers. Dan ga ik, dan moet ik eventjes uh, kijken. Ja, dan gaan we, zoals al gemeld, uh, op 22 februari is de Light Walk. En die is geheel, heel uitverkocht al. En uh, dat wordt een prachtig spektakel. Wilt u er nog meer informatie over hebben, kijk dan even op de website. www.zandvoortlightwalk.nl www.zandvoortlightwalk.nl 5000 lopers. Klopt. Dan gaan we naar 23 februari. Dan is het tijd voor het kindercarnaval in het Theater de Krocht. Dat begint om 2 uur, die 23 februari. En duurt tot half 6. Dan op 27 februari inmiddels de traditionele regenboogborrel... in café, uh, Grand Café XL van half 6 tot half 8. En dan gaan we naar maart. Dan hebben we de Final 4. Ja, u hoort het goed. Circuit Zandvoort. Het asfalt zal er dan liggen... Want dan is namelijk de finale wedstrijd van het Winter Endurance Kampioenschap op het vernieuwde circuit. Entree is gratis en de race kent een lengte van maximaal 4 uur. Dus zet er in uw agenda. 7 maart, nieuwe circuit van dichtbij bekijken. De, de, de nieuwe circuit. Eh, onder het genot van de Winter Endurance Kampioenschap, de finale daarvan. En de, zoals gezegd de eerste officiële wedstrijd op het nieuwe circuit van Zandvoort. 7 maart. Dan nog een groot evenement op uh, het weekend van zaterdag en 31 maart. Dat is dus natuurlijk de 30 van Zandvoort. Het sportieve weekend, zowel zaterdag als zondag... wordt op zaterdag 30 maart afgetrapt door de wandelaars tijdens de 30 van Zandvoort. Niet voor niets heet dit wandelevenement Le Champion, de 30 van Zandvoort. Al het unieke en van de Noord-Hollandse badplaats en de directe omgeving komt samen. Meer informatie over dit prachtige wandel- en hardren weekend kunt u het terugvinden op de website www.30vanzandvoort.nl. www.30vanzandvoort.nl. Dat was hem. Hey, CFM hier is David Monenburg, burgemeester van Zandvoort.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 So long <laughs> You're gonna be hoor, Ze krijgen nog applaus ook voor deze plaat. Susanne, een echt lekkere gouden ouwe. Ja, het is even puzzelen op deze zaterdagmiddag. Maar we komen er wel uit, Albert-Jan. Wij wel hoor. Ja, toch? Ja, waar gaan we het over hebben? Nou, we gaan het even hebben over die over de bosbranden in Australië. Want weken werden we daarmee geconfronteerd met de verschrikkelijke beelden over de bosbranden in Australië. Mensen die huis en haard moesten verlaten, alles achterlatend en alleen het broodnodige meenemen. Maar, maar niet alleen de mensen waren het slachtoffer. Wat te denken van de duizenden dieren. Ongeveer 480 miljoen dieren vonden in de brandende vuurzee de dood. U hoort het goed, 480 miljoen. Het waren de kinderen van de School die in Zandvoort het voortouw namen om geld in te zamelen... voor de dieren in het getroffen gebied. Dinsdag 4 februari hielden zij een sponsorloop in de Korverhal. En de bedoeling is dat met het opgehaalde geld... een bijdrage wordt geleverd om in de kritieke... ...leefgebieden de eerste 10.000 bomen voor de koala's te planten. Veel van deze leuke, wollige diertjes zijn namelijk gewond... ...en hebben daarom medicijnen nodig en daar is uiteraard ook geld voor nodig. Aanstaande dinsdag 11 februari moet al het ingezamelde geld ingeleverd zijn bij de docenten... ...zodat het opgehaalde bedrag overgemaakt kan worden naar het Wereld en nu maar hopen dat ook de sponsoren een diepe duit in het zakje hebben gedaan. Dinsdag 11 februari zal het eindbedrag bekendgemaakt worden. Ja, heel spannend. En dat gaan we uiteraard ook uh, vermelden op onze CFM TV. Uiteraard op uh, Facebook en op de CFM app. En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En uh, ja, we gaan nog één plaat draaien en dan uh, gaan we weer naar uh, Duintjesveld toe naar uh, Jovenen. We hebben het over de tweede helft van uh, S.V. Sanford tegen uh, Marken. 3-0 eind eerste helft. Er is zometeen veel meer daarover. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. To be happy. In every life we have some trouble. When you worry you make it double. Don't worry.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 zo gaat het verhaal nog wel even door, hoor. Van uh, Bobby McFerrin en Don't Worry, Be Happy. Maar wij gaan weer naar het Duintjesveld toe, want in de tweede helft is inmiddels uh, aan de gang. Uh, Joop, uh, zijn we goed de kleedkamer uitgekomen? Uh, hij stekent, uh, bijna uitstekend uit er, Want we spelen nu in de 58 e minuut. En Samford uh, heeft in de persoon van uh, Jesse Daan twee verschrikkelijke botten van ons gehad. De eerste, die, daar komt een van... van uh, uh, Marke, dan de zetelkorenman, dan dan stond gigantisch in de weg. En dus werd dat geen doelpunt. En ook die tweede was de keeper uh, de goed. Maar dat was zo een mooie aanval die tweede keer. En opnieuw was het Fries het, uh, uh, die, die uh, uh, uh, hoe weet je nou, die heeft uh, uh, gedaan, van een prachtige bal verzag. Die eigenlijk niet te missen was. Ja, en opnieuw was het uh, uh, de dus, uh, die in de weg stond, het voor een doelpunt. De stand is echt uh, sterk in Dan dan van maar dat blijft ook wel uit de stand. En ik, ik kan me voorstellen dat het in de loop van die tweede helft, dus uh, zeg maar, na, na het halen hier weer een uh, aantal behoeften zullen vallen en dat zullen we dan wel weer merken, Rob. Ik uh, meld in ieder geval weer, zodra het uh, Oké, okay, dankjewel Joop en uh, ja, we horen het wel weer als er gescoord wordt. Ja. Tot zover vanaf Duintjesveld. Duimpjesveld.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 Dat was 10.000 uh, ouders. Ja, we gaan weer naar, naar Joop Venus toe. Want Joop, jij hebt een doelpunt. Ja, 6 minuten op. Een heerlijke schijnbeweging voor zijn Ifetoet zit hij zijn tegenstander, directe tegenstander. echt goed. En weet Fieter uh, Vooremans in de tekortroep schelken. Voor uw verantwoordelijk. Dat zijn goede berichten, dankjewel Joop voor dit moment. Van jou gaan we naar het uh, strand toe, uh, Albert-Jan. Want uh, ja, de paviljoens mogen weer gebouwd worden... maar ik hoop niet dat ze maandag weer helemaal opnieuw moeten gaan beginnen. Ik hoop het ook niet voor hem. Maar goed, de, de, de waarschuwing is ruim van tevoren afgegeven. Dus uh, ze kunnen de, de nood, noodzakelijke maatregelen daarvoor treffen. Want het, uh, ja, het opbouwen is weer, uh, weer, weer begonnen op het strand. De een was, is op vakantie gegaan... en de andere heeft de wintermaanden gebruikt om eens flink te klussen. Na maanden... Uh, dus Rust mogen de strandtenthouders in Zandvoort... die geen jaar rondvergunning hebben... hun zaken weer opbouwen. Ze kijken uit naar de formule 1 begin mei... maar eerst die storm van aankomend weekend... Uh, maar eens overleven. Er wordt al druk geklust... in het zonnetje op het strand in Zandvoort. Ook bij strandtent Noza... waar Kiki Koster dit jaar voor het eerst de baas is. Klinken klappen van de hamers... en het geratel van de boormachines. Onze collega's van NH Nieuws... Uh, verblijden hun met hun bezoek... en bij de volgende...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 En uh, die krijgt niet iedereen. Nee, zo is het. Uh, de ballen van moeders die zijn geheim, uh, Albert. Ja, dan moet je vanaf blijven. Nou, dank aan uh, onze collega's van uh, NA Nieuws. Ze waren bij uh, Strandpavioen Noza. Een uh, nieuwe in Zandvoort. Ja, en die zijn uh, druk, aan, uh, druk aan, het, uh, aan het bouwen daar. Uh. Vorig jaar nog in de sneeuw en dit jaar uh, gewoon uh, lekker in het zonnetje. En ze bereiden zich alvast voor op de storm van morgen. Kiara, die eraan gaat komen. Nou, daarover hebben we al genoeg gemeld uh, in uh, het tweede uur en ze dadelijk in het derde. Dus al Albert-Jan heeft vast zeker ook nog wel uh, waarschuwen... voor die storm die ons morgen naar uh, de studio van hem laat vliegen, Albert-Jan. Graag tot zo.